Met een drankje voor mijn 495. Met lunch. Nieuw bij McDonald's. Dit is het nieuws van twee uur. Leraar klapte al in april uit de school over Ibent Galdoen. Goedemiddag, ik ben Bart Jan NOS om 3. Een leraar van de Iben Galdoen school heeft in april de onderwijsinspectie al gewaarschuwd over de puinhoop op de Rotterdamse school. Dat schrijft NRC. De docent schreef in een brief dat er bewust makkelijke toetsen werden gegeven... en dat leerlingen overgingen terwijl ze eigenlijk moesten blijven zitten. Ook werd er tussen leerlingen en leraren onderhandeld over cijfers. Iedereen die zich daartegen verzette zou zijn weggepest, zegt de leraar. Later kwam de eindexamenfraude aan het licht. Het is avontuurlijk bellen met Vodafone op dit moment. Bij de provider is een storing waardoor je iemand anders aan de lijn kunt krijgen dan je belt. Ook zijn er soms problemen tijdens een gesprek. Klanten van Vodafone klagen erover op Twitter. Het gaat om een storing aan het 2G-netwerk. Mobiel internet gaat via 3G of 4G en daar worden vooralsnog geen problemen gemeld. Ga niet op vakantie, blijf gewoon thuis. Dat is het advies van reisorganisatie OAT aan hun klanten. Het bedrijf is failliet en de chaos op de vakantiebestemmingen is groot. Buitenlandse hotels snappen het garantiesysteem niet... en eisen dat de OAT-vakantiegangers voordat ze vertrekken... de rekening betalen die eigenlijk voor de reisorganisatie is bedoeld. Deze man is net geland op Schiphol en had flinke problemen in Turkije. Vervelende dingen, dat we dus uh, hotelkamers werden afgesloten. Mochten we niet meer op. We waren daar met 40 uh, Nederlanders. daar... We steunende rug aan elkaar. Maar uh, ja, we zullen een betaling doen van allemaal. Heeft u dat gedaan? Nee, niemand heeft betaald. Maar ik werd wel behoorlijk gedreigd aan Turks zijn. Er zijn minder politiewagens beschadigd geraakt vorig jaar vergeleken met de jaren ervoor. Ruim 10.000 keer moest een politieauto opgelapt worden. Bijvoorbeeld vanwege een aanrijding of steenslag en soms erger. Onder deze schaderegistratie hebben we ook uh, vandalisme-meldingen. En dat varieert van uh, het bekrassen van de politieauto, maar ook tot een heftige uh, vorm van het uh, gooien van motor of cocktails in uh, politieauto's. Het weer dan echt een prachtige herfstdag met veel zon en maximaal zo'n 18 graden. Vanavond zakt de temperatuur weer razendsnel naar een graad of 9. En morgen volgt opnieuw een zonnige dag. Dat was het. Er is nog meer op nosop3.nl. 3FM. Zometeen meer 90's Request Top 100. En vanaf morgen kaarten voor 3FM Presents. De jeugd van tegenwoordig. A ah, en B bij verkeersinformatie. Viles op de A9, Alkmaar-Amstelveen voor knopend staat 4 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht tussen Harmelen en Nieuwenbrug 2 kilometer. Er is een spoedreparatie op de A16, Antwerpen-Rotterdam voor Breda-Noord 5 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. En nog altijd is de N59 dicht, Zierikzee-Noordhoek. Vanochtend gebeurde ongeluk. Daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen Den Bobbel en knoopend Hellegatsplein. Het verkeer moet voorlopig ombreiden via Rosendaal en bergen op Zoom. Besparing bij Peterbed in uw voordeel. Tijdelijk tot 15% lastenverlaging op alles. Dus had ik het dat? naar beterbat.nl. Nu bij Plus, Hollandse bloemkolen. Per stuk maar 79 cent. U vindt ze echt nergens goedkoper. Eenmaal, andermaal, verkocht. Ga dus snel naar Plus en neem mee die bloemkool. Plus geeft meer.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 Soul and Jazz Awards. Donderdag, 3 oktober in Amsterdam. Met onder andere Treintje Oosterhuis en Wouter Hamel. De Radio 6 Soul and Jazz Awards. Stem nu via radio6.nl op de genomineerden En maak kans op kaarten voor de uitreiking. Radio 6. Soul and Jazz. Zeg, hoeveel betaal je eigenlijk voor zo'n Mercedes? Eh, uh, beloof me dat je niet ook meteen voor deze gaat, oké? Okay? Hoezo? Ik lease hem. Voor 515 euro in de maand. Ik heb helemaal niks beloofd. De nieuwe generatie van Mercedes-Benz. Ontdek ze op mercedes-Benz.nl Ethos heeft weer een geweldige kortingknaller. De op-is-op-aanbieding die tot en met deze zaterdag geldt. Bijna alle Wella haarstylingproducten producten nu per stuk voor maar 2 euro. Maximaal 4 per persoon. Kom dus snel naar de winkel. Alles voor jou. Ethos. Nu bij Mercedes-Benz, de wegrijweken. Rij direct weg in een A-, B- of C-klasse... met een voordeel dat kan oplopen tot ruim 6.500 euro. Ook dat is de nieuwe generatie. Ga snel naar de dealer of kijk op mercedes-benz.nl. 3FM. De 90's Request Top 100. Nu Rob Stenders. 3, 3. FM 41 To the one on the flam Boy, it's temp, but just toss that ham In the frying pan I stand done when I come and slam Damn, yeah, I feel like the sun is sand I stop blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why Riot, my back like a sumo slamming that ass Leaving your face in the grass You know I don't take a dulo lightly Both just done it cause you can't outright me Or kick that style, wicked wild Happy face, You never seen me smile Rip that mainframe, I'll explain That like me is going insane best gedaan. Keurig netjes playlistjes zien ze te vullen. Ook allemaal gedeeld met ons. Nou, de liedjes die het uh, meest vaak op jullie playlistjes voorkwamen, die gaan wij uh, proberen te draaien vanmiddag. En we zijn er gebleven bij nummer 41. Uh, ze hebben als uh, overeenkomst dat ze allemaal uit de jaren 90 komen. En het begon in elk geval lekker met Insane in the Membrane van Cybers Hill. Vorig jaar stond hij niet in de lijst. Hij is nieuw binnengekomen op nummer 41. En dat betekent dat de smaak weer een heel klein beetje verbeterd is. Hartelijk dank daarvoor. Op 40, dat verbaasde me trouwens wel. Everybody hurts van uh, REM, die staat er ook gewoon pas voor het eerst in. Zou je toch denken, nou ja, dat is een usual suspect. Ja, die had ik echt wel top 10 verwacht. Hè? Ja, ik ook. Maar gelukkig niet, dus de smaak is weer een heel klein beetje. <tie> nou, een paar mensen die er onder andere voor gestemd hebben. Niels Ribbink, die zegt, iedereen heeft wel een pijn, maar blijf er niet te lang in zitten. Leef. Wauw, lekker hè, dat je er gewoon nog een tegeltje bij krijgt ook. Mooi. Dan hebben we Roos Ribbus die zegt, dit nummer stuurde mijn vader toen ik behoorlijk depressief was. Dat was heel lief en kwam precies op het juiste moment. Ik zou dan een hele slechte vader zijn. Dit zou ik iemand niet durven sturen, die depressief. Dus ik zweer En dan hebben we Chicks Hoekstra die zegt: herinneringen aan het introductiekamp van de studentenvereniging in Zwolle. Alleen jammer dat het grijs gedraaid is in de supermarkt. Zo, als dit een supermarktplaat is, dan, dan is het REM met Everybody Hurts ja, wel. Dat echt? klopt wel, ja. Ja, ja dat ja. is echt, die, die zo in de supermarkt op 1000. Ja. Alle tijden. Ja, ja daar ben jij ooit aan begonnen, Sander Oogendoorn. Hoi ja, je trouwens? Hoi. Ja, die is gesneuveld hè? Die is een beetje gesneuveld, want ik had er een of ander spelletje aan vast uh, verbonden. Maar uh, ja, ik geloof nog steeds dat er echt gewoon bepaalde liedjes zijn waar mensen een supermarkt associatie bij hebben. Ja. Dat is wel waar. Ja. Ik heb dat in Marco Borsato. Hoor ik altijd de supermarkt. Ik ken nooit. Nee? nee. Ja. Maar goed, voordat we dit onderwerp gaan uitdiepen, oh. het gaat even over jullie smaak. De smaak van de 90s Nummer 39, het is onvermijdelijk. Uh, hakken en ontbossen of niet. DJ Paul Helstak leeft nog. 39. I wanna see the high in the sky. I wanna see you and me on a bird away. And then I hope to see your smile. Every night and day I wanna see the rain high in the sky I wanna see you and me on the first. The okay. cat als van alles te maken met ontbossing, heb ik van de week geleerd van, van Paul Rabbering. Als je maar flink door blijft hakken en uh, niet gaat kappen met hakken, dan uh, staan wij straks niet meer. Ik heb het allemaal geleerd van de week. Bij, uh, ja. En Elstak was er ook in de buurt. Rainbow in the Sky, een van de allerleukste trouwens in het genre staat op nummer 39 in het lijstje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er met name jou van verdenk, Jelmer, maar dat Sander Hoogendoren het volgens mij was. Nee, een gabbertje, ik, een nee, hakkenbaar. Nee, absoluut niet. Ik was van de metal. Ja, dat zeg ik, ja, dat jij qua ja, ja. uiterlijk alle schijn hebt. Maar, dat, maar jij Sander, jij wel hè? Nou ja, ik was te jong om echt een gabber te zijn. Maar ja. ik luisterde dat. Toen begon ik echt met mixen op mijn kamertje. In de zolderkamertje. En ja, ik was een gabbertje, maar niet in uiterlijk vertoon. Nee, want nou, dat zeg je wel. Maar uh, vorige week heb ik jou vrijdagnacht, want je zit tegenwoordig de frietnachten te presenteren. Ja. En je hebt heel veel van die shit gedraaid. Plus bewegingen erbij. De beelden zijn er als getuigen op. Hoi. <tie> het is op te zoeken. Hoi. Uitzending gemist service die we nog kunnen betalen. Dus <tie> ga er naartoe. Is het that ironic? Alleen als Morissette. Old the ladder.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 Dat is ironisch nou, hè? Ja, ik is wel ironisch. ironic, yeah. ja. Uh, Rob, op de Afsluidijk kom je een spookrijder tegen. Dat is de A7. Rij je op de A7, dan kom je op de Afsluidijk richting Friesland. Een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog één keer het traject. De A7 richting Friesland. Dan kom je op de Afsluitdijk een spookrijder tegemoet. Dank u en tot zo. Tot zo. Dat is een nieuwe, een nieuwe je... dat is een nieuwe plugin. Dat is een nieuwe plugin op IOS 7. Oh. Ik heb het idee, als ik jou zo hoor Jelmo, want je hebt eigenlijk een beetje mijn house of pain verpest. Daar heb ik het nummer wel eens vaker gehoord, dat is niet zo erg Jump around, zo heet het. Dat is trouwens ook door Mark Hoppen op een playlist gezet. En dat vind ik dan wel, ja, dat vind ik dan wel een naamplaatje voor hem. Die snap ik wel. Ja, ja. Hoppen, gewoon springen. Je kan niet stilzitten op deze plaat, zegt hij. Chantal Weigers, gezegd uh, werd veel in de discotheken gedraaid. Je kunt er lekker op losgaan. En uh, hij is uh, dit jaar ook gestegen van 51 naar nummer 37. En het is zo'n liedje waar ik nooit genoeg van krijg. House of been en uh, jump around. Nou uh, ja, Jelmer, wat is er mis met uh, iOS? Is ook schitterend 7. Is ook schitterend 7 op de iPhone. Da daar heb je niet om gevraagd. Nee. Ik heb er niet om gevraagd. Ik heb ooit een iPhone nee, We zitten in de 90's. Hè. We hebben geen idee wat iOS nee, is. Dat hè? is waar. Nou ja, in de toekomst hè, ja. heb je dus een telefoon. Die kan dus in één keer helemaal veranderen. Alles. Ja. Je ja. knopjes, alles. Ja. En ik heb een beetje het idee dat ik dus een, een chocoladereep heb gekocht, puur, ja. die heb ik opengemaakt. Daar ben ik blij mee. En halverwege dat ik hem op heb, wordt hij in één keer wit. Wat heb dit? ik niet om gevraagd. Het is een schitterende vergelijking. Ja, ik heb er niet om gevraagd. Ik hou niet van witte ah. chocolade. Ik wil mijn pure reep terug. Ja. Nou uh, dat. Dus, uh, maar kun je nog terug of is nee, het Want dat, kun... dat weet ik niet, want ik, ik zit in de 90s. Nee, het is een soort hotel California. You can check in but never leave. <laughs> you of zoiets. can check out anytime you like. You can never leave. Maar dat, dat, doe ik. dat... Kunnen we, we even het... een petitie tekenen ook. Je ja. Je... ja, absoluut. Dus jouw tip is voorlopig niet aan beginnen, want mijn telefoon vraagt het regelmatig. Doe niet, het niet. Niet aan beginnen. Oké. Okay. We gaan naar nummer 36 in onze lijst: Radiohead, Street Spirit. Roosevelt. All bearing down on me I can feel the hands touching me All these things into position All these things will one day swallow whole naar 36, onder andere dankzij Pascal Gillissen en Artemie Gielsen... in ons lijstje Radiohead en Street Spirit. Nou, dat sluit aardig aan. Street Spirit, natuurlijk verkeersinformatie. Dennis, haai, goedemiddag. Hey Rob. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... staat voor het knooppunt Velze drie kilometer door een ongeluk... maar alle rijstroken zijn weer open. En bij Breda zijn ze bezig met een spoedreparatie op de A16... richting Rotterdam. Tussen het knooppunt Galder en Breda-Noord... staat zeven kilometer file, drie rijstroken zijn er dicht... Je kan beter omrijden via de andere kant van Breda, over de A27. Dan volg je eerst even de borden Utrecht. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht dus verderop... staat tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege een kapotte auto. De N59 vanuit Syrikszee naar Den Bosch, daar is vanochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Tussen Den Bommel en het knooppunt Hellegartsplein is de weg nog steeds afgesloten. Je kan het beste omrijden via Goes en Bergen-op-Zoom of via de N57. Je mogen ze het dan met dat spook? Met dat spook. Ja, ja die, is nog steeds, die uh, melding staat nog steeds uit. Maar hij werd een beetje rommelig doorgegeven. Dus we zijn er nog niet achter welke kant hij nou op rijdt. Oh. Dus uh, sowieso rij op de afzadijk. Maakt niet uit welke kant op. Ja. Ja. Je zou hem tegen kunnen komen. Of je bent het zelf. Jezus. jezus. Dat is normaal gesproken het professionele gedeelte van het programma, oké. Okay. Nou, we horen het straks wel hoe het vindt, maar ik vind een beetje de spookbericht van een spookbericht over een spookrijd oké wel Oké hoor. Dan mooi. horen we het wel. Oh, hi, hi. En ja Jan, maar er komt een 90-schap binnen en normaal gesproken durf je die niet meer te waken. Maar nu die dan toch binnenkomt. Nou. Over die spookrijder. Oh ja, oh één spookrijder. Ik zie eronder. Eén spookrijder, ik zie eronder. Ik zie mezelf nog, nog zelf kapot lachen in de jaren 90. Zo goed voor de het. Sta je in de file. Geen verloren tijd. Koopt de motor over. Nooit meer bumper kleven, geen verloren tijd.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 These by words Cozy in my mind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 And I touched your face Narcotic, mindfulness, Mary Jane And I called your name Like an addicted to cocaine calls all the stuff you're rather of And I touched your face Narcotic, mindful, laced Mary Jane And I called your name Michael Kidd Hij is een dj. 3FM. Request. 34. I There's an angel. Contemplate my do they know The place where we go. When we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 37 dit jaar Angels van Robbie Williams aangevraagd door onder andere Angelique Gordijn. Ja, ja, dit nummer zong Robbie Williams in Brussel tijdens een concert op mijn verjaardag. Het was de beste verjaardag voor mij ever. En Marco Nolti zegt hoe je naar een waardeloze boy bent toch een fantastische zanger entertainer kan worden. Er staat ook in de lijst van onder andere Marieke van Orsen, Rolf Limpus en Ted Portagees. Nummer 33, vorig jaar 31. Enjoy the silence. Hier is die pass mode. Words like violence, break the silence in into my little world Faithful to me It's right through me Don't you understand Ja. Zegt van 15 naar nummer 32, denk eraan volgend jaar als je hem weer hoger wilt hebben, moet die echt in je playlistje. Die Offspring, zelf als team, moest een beetje lachen om het uh, commentaar van Iris Rutjes. Die zegt, "Die Offspring, daar had ik zelfs een trui van. Zo goed vond ik ze. Ja, daar ben ik wel gewend dat veel bandjes een t-shirt afleveren, maar een trui. Ik had ook die trui hoor. Had jij met, hem ook? Met, met een uh, vlammend schedel. Oh, ja. ja joh. Hij ja, hey, hey, de shit op de skatebaan <laughs> hoor die trui. We gaan zo meteen naar Nirvana, come as you are. En ik had een mooi verhaal van Simon van Herpen. Die wilden we ook even bellen, maar die kregen we even niet te pakken. Die had hem op de playlist staan om een bijzondere reden. Hij zegt Nirvana is mijn favoriete band aller tijden. Op 20 januari 2010 werd mijn eerste zoontje geboren. Dat was om precies te zijn om 15 uur 3. En het eerste nummer dat gedraaid werd op de radio in de kraamkamer was... Come as you are. Het is toch ook mooi als je als baby geboren wordt, dat je al jezelf mag zijn en dat je ook ontstaan bent uit het concept com as you are. Dan nu wel dat hij in het openbaar gelogen heeft. Kurt Cobain, I don't have a gun. We weten nu al dat dat niet helemaal waar was. Come as you are nummer 31 in de Request 90s. 3FM. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Weet u, mijn zoon beheert mijn bankrekening. Maar uh, hij betaalt er ook zijn eigen rekeningen mee. Het houdt niet op. Wat moet ik nou doen?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 Dat ik jou hier tref, zeg. Mm -hmm. Ik zorg voor uitgebreid onderhoud, waarmee je tot wel twee jaar vooruit kunt. Voordelige onderdelen, een gratis APK. Die 239 euro, zeg. Zulke lage onderhoudsprijzen verwacht je niet bij de Volkswagen dealer. De Economy Servers voor Volkswagens van vijf jaar en ouder. Kijk op volkswagen.nl. Dus als ik bij KPN extra mobiel abonnementen voor mijn vrouw en kinderen afsluit, dan krijg ik op al die abonnementen elke maand 10 euro korting. Ja hoor. KPN-Familievoordeel geldt voor iedereen bij u thuis. Banjer! Stil! Stil! Zelfs al geeft u uw hond een mobiel. Goed idee. Misschien is hij dan eindelijk stil. KPN-Familievoordeel. Bij elk extra mobiel abonnement 10 euro korting per maand. Bijvoorbeeld met de gratis Samsung Galaxy S4 Mini. Bij alles in één standaard. Kijk op kpn.com slash familievoordeel. Ook voor de voorwaarden. Zal je hem hebben? De A-merk Express van Albert Heijn, dat zijn wagons vol aanmerken met denderende korting. Met deze week in de AMERC Express alle Pickwick 1 plus 1 gratis. Alle Konimax 2 plus 1 gratis. En alle Activia ook 2 plus 1 gratis. De A-merk Express, heel veel aanmerken met heel veel korting. Gewoon bij Albert Heijn.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 Werknemers met de collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen.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 De Samsung Smart TV is als beste getest door de Consumentenbond. Met fantastische beeldkwaliteit en Smart Hub met programma-aanbevelingen. Om te zorgen dat je je niet inferieur voelt tussen al deze smartness, krijg je nu de kans om ook smart te zijn. Komt-ie! Koop een Samsung Smart TV tot en met 29 september en ontvang tot 500 euro retour. Doe je dit niet, niet zo smart, maar je hebt in ieder geval geen Smart TV die het je dagelijks in wrijft. Be a smart man, je hebt alleen nog dit weekend.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 Nog maar drie dagen sale bij Arkefly. Met heel veel voordeel op tickets naar heel veel bestemmingen. Zoals Dubai vanaf 299. En Miami vanaf 399 euro. Maar boek snel, want ze vliegen de deur uit. Ga nu naar uw reisbureau. Of kijk op arkefly.nl. Ja, zo wil ik het. Exact, drie uur. Wow. Zo'n hitlijstje werkt louterend voor mij. Het nieuws met Bart-Jan en Bart-Jan, mocht je straks nog aan de, de ANWB toekomen... Oh. of je dan even wilt vragen hoe het zit met de spookrijder. Ik uh, ga het vragen, Rob. Eerst het nieuws tot zes jaar cel voor Quote 500-bende. NOS op 3. De drie Haagse broers, die gezien worden als het brein achter de Quote 500-bende, krijgen tot 6 jaar gevangenisstraf. Ze pleegden meerdere inbraken en gebruikten die Quote 500 als leidraad. Dat is een lijst met de 500 rijkste Nederlanders. De bende bestond uit 26 leden, allemaal uit de Haagse Spoorwijk. Ze krijgen vandaag allemaal hun straf te horen. Het Openbaar Ministerie eist de gevangenisstraf tussen de drie maanden en 6 jaar cel. De onderwijsinspectie is al in april getipt over fraude op de Rotterdamse iben Galdoenschool. Dat meldt NRC vandaag. De krant heeft een brief in de handen van een leraar. Die schrijft aan de inspectie dat er bewust te makkelijke toetsen werden gegeven op die Rotterdamse school. Verder gingen leerlingen die bleven zitten gewoon over. En werd het door leerlingen en docenten onderhandeld over cijfers. De inspectie wilde een onderzoek starten, maar toen kwam de eindexamenfraude aan het licht. Die band school moet sluiten. En eigenlijk zou vandaag bekend worden wanneer en hoe dat gaat gebeuren. Maar dat besluit is uitgesteld. Een carjacking vanochtend in Barendrecht. Net wakker was een man in zijn auto gestapt toen hij besefte dat hij daar niet alleen zat. Hij werd gedwongen naar een pinautomaat te rijden om geld op te nemen. Maar hij kon wegkomen. De politie ging achter de overvaller in die auto aan. En dat eindigde nogal pijnlijk voor hem toen hij uitstapte. Hij had een vuurwapen in zijn hand op dat moment. De agenten die hebben een waarschuwingsschot gegeven om hem te bewegen. Het wapen te laten vallen mee te werken, dat deed hij niet. Toen is hij in zijn bil geschoten en daarna konden we hem aanhouden. En uh, tijdens die uh, vlucht ter voet heeft hij ook nog een mes weggegooid. Maar dat hebben we ook nog teruggevonden. Het weer nog echt een prachtige herfstdag. Veel zon, maximaal zo'n 18 graden. Vanavond zakt de temperatuur weer razendsnel. Er gaat over 9. Morgen volgt dan opnieuw een zonnige dag. En dat was het. Maar er is nog meer op nosop 3nl 3FM. Zometeen meer 90's Request Top 100. En alleen vandaag nog 3FM 90's Request. AWB ah, verkeersinformatie. Nou, we beginnen even gelijk over de Afsluitdijk. Die spookrijder die daar uh, gezien was. Uh, dat komt door de werkzaamheden op de Afsluitdijk. Die persoon heeft zich even vergist. Maar uh, het gevaar is geweken. De spookrijdenmelding is ingetrokken. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Daar staat tussen Breukelen en Apeldoorn 5 kilometer. Daar heeft een koe losgelopen. Eventjes waren drie rijstroken dicht. Maar de koe staat weer op zijn plek. En de A16 bij uh, Breda richting, richting uh, Rotterdam. Staat tussen Knopend Galder en Rijsbergen 4 kilometer kilometer door een spoedreparatie. Maar daar zijn ze inmiddels ook alweer klaar. De A27 vanuit Breda naar Utrecht... tussen Gorkum en Lexmond, 5 kilometer. En op de A28 Hogeveen-Assen... tussen Bijlen en Westerbork... 3 kilometer door een ongeluk. De weg is dicht. Tenminste, hier kan er alleen maar langs... via de af- en oprit Westerbork. En op de A58 ten zuiden van Breda... vanuit Tilburg staat tussen knooppunt sint Annabos en knooppunt Galder 4 kilometer. Zweden kijken graag vooruit...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 Dit is een boodschap voor mensen die sinds jaren en dag op hetzelfde matras liggen. Of die toe zijn aan een nieuwe. Bij aanschaf van nieuwe Alping matrassen krijg je tijdelijk niet alleen tot 700 euro inhoudkorting. We nemen ook je oude matras mee die vervolgens duurzaam verwerkt wordt. Dat is wel zo comfortabel. Ga naar alping.nl voor de voorwaarden. Alping Nights, Better Days. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt op Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvocars.nl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 Het is Prijzencircus bij VD. Met meer dan duizend spectaculaire aanbiedingen voor te gekke prijzen. Profiteren van heel veel voordeel dus. Ontdek de aanbiedingen in de winkel of bekijk de folder online op vd.nl. Goedemiddag, Auto Totaalglas, U spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja hoor. Fijn. Hoe drinkt de monteur zijn koffie of liever een soepje? Autoruitschade, wij komen graag naar u toe. Auto laat je niet barsten. Wel gratis 0800 0828. Wie had dat gedacht? Van een paradijs in de tropen naar een tropisch zwemparadijs. Gelukkig betaal ik bij Telfort altijd dezelfde lage prijs. Dat is dus de kwaliteit die ik gewend ben, maar dan altijd supervoordelig. Bij Telfort betaal je elke maand dezelfde lage prijs. Zoals een Sim Only-abonnement met 300 minuten en 100 sms'jes voor maar 7,50. Nu zonder aansluitkosten. Ga naar telfort.nl of bel 0800 1707. Telfort, werkt hier je voordeel. 3FM The 90s Request, top 100. Nu groepstanders. FM 30 Vond ik hem prachtig. Dit is dan vooralsnog de laatste dag dat ik hem hoor. En uh, nog steeds prachtig. De 90s Request Pop op 100. Er is zoveel troep gemaakt uh, dat ik jullie wel dankbaar uh, ben dat jullie een mooie selectie gemaakt hebben in deze 90s Request lijst. Nummer 29, Unfinished Sympathy. Dat gaat dus helemaal kloppen. Massive Attack. Um, ja, zal ik het zeggen of zal ik het niet zeggen? Ja, waarom ook niet? Ik heb hem nog gekozen als alarmschrijver. <lacht> In die wilde 90s. En de baas die zei uh, tegen ons: wij uh, waren als disjockeys uh, nogal enthousiast over dit nummer. En de baas die zei: hey, daar wordt helemaal niks. We moeten de nieuwe van de Simple Minds nemen. Dat klinkt als Lex Hardy. Zou kunnen, zou kunnen. Toen Roemerug, hitparadepresentator. En uiteindelijk uh, kregen wij gelijk en wat vonden we onszelf stoer en dapper. En zie je wel. Van 15 naar 1 ging die. Ik weet het nog goed, meteen. Wanneer? In de 90s ergens. Ja. Welkom bij uh, de 90s Request Lijst. Uh, jullie hebben het zelf uh, samengesteld aan de hand van al die mooie playlistjes. Uh, en uh, we gaan straks uh, zo waar nog iets weggeven. Jan de Gussenkloof, wat gaan we weggeven jongen? Uh, er komt een nieuwe film van uh, de 90s metal band Metallica. En dat uh, is 3D, dit is een, een mix van film. En concertregistratie. Ja. En jij mag naar een speciale voorvertoning in Cinemac slash uh, Pathé Arena, wat je wil. En uh, daar geven we kaarten voor weg. Oké, okay. daar koppelen we zo meteen nog wel even een quizje aan vast. Lijkt me wel. We mogen alvast in de sfeer te komen nog meer uh, metalen broeders die ook bij jou in de buurt wonen, een paar ja. van de leden van de band. Zeker. Ze dus staan daar bekend als uh, types die wel uh, iets te veel aan geluidsoverlast doen. aan wennen toen het uitkwam. Want het nummer is fantastisch. The 90s Request Top 100. Geen discussie over mogelijk. Heerlijk ACDC en uh, Thunderstruck. En uh, volgens uh, Jalmer Gussenklo uh, woont uh, die gast niet alleen in de buurt. Het is dus die Angus Jong, toch die bij jou in de Achterhoek woont? Ja, dat klopt. Hij heeft zijn eigen kasteel in de woonwijk. Ja. En die uh, laat alle honden van de buurt uit, zeg jij. En dat zeg je zonder enig cynisme. Ja, dat is echt waar. Hij, doe, hij, doe, hij is gek van honden. En als dan de buren op vakantie zijn, dan laat hij de hondjes voor hen uit. In zijn uh, trainingspak. Rock Rock'n'Roll, roll, hè? Ja. ja uh, rock yeah, zeker. Maar. En uh, Sander Hogendoren, heb jij wel eens overwogen om uh, hier een uh, naam jingle van te maken omdat je een beroemd disc jockey bent? Uh, dat, dat is bij deze gebeurd. Ik heb een afspraak met uh, J. Gussinklo gemaakt uh, dat hij uh, dat er komt. Oh, J. Ja. Gussinklo Jingle production. Ja, precies. Ja. Ja. Die, die gaat ga dat fixen. Ja. We ja. gaan ja. dus, uh, even kijken, want dat, uh, dat, uh, dat begin, uh, dat vraagt uh, daarom. Ja. Sander. Kun je alvast een beginnetje maken, Jelmer? Je hebt ook al een beetje tekst erop, toch? ZANDER! Goed time hè? ZANDER! Maar de tekst is moeilijk hoor, hè? Ja, dat moet hij, dat moet hij, ja. Hij is mooi! En nog knap! En ook lekker! Oh, Ja, ik moet even aan de tekst werken. Voorlopig houden we het bij... Ja. Nou, daarover gesproken, over ACDC en Thunderstruck. Mariska, je had een leuk verhaal, dat konden we toch even niet laten liggen. Wat is jouw verhaal bij Thunderstruck? Ja, we waren hadden volgens mij een kleine weekend midweek geboekt in Antwerpen. En wie is wij? ja, en nu mijn man. Oeh, ja. Toen was het nog mijn vriend. En wij waren, ja, als je wel geïnrijd, dan krijg je volgens mij geen Radio 3 meer. Dat 3 heeft niet meer, dus hij zei ik, nou, doe een D'tje af. Ja. Ga verder. Ja, toen heette het ook Z'n aan, toen begon een keer de ICD. En het begint dus, ja natuurlijk dat intro is hartstikke leuk, maar toen begon ik het dat ze Nederlands te zingen en ik keek hem echt naar en wat is dit nou? <lacht> en ook zo heel hoog nou dit ken ik nog niet van jou. <lacht> dus ja ik moest zo hard, lachen ik gewoon een trouw in mijn ogen, dus ja dat is wel heel leuk. En je ah. ook, het is ook gedraaid op jullie bruiloft? Ja, zeker. Ja, romantisch. De romantische bruiloft. En uh, hij had het ook vertaald, hè, dat begreep ik, want ik uh, verstond niet alles. Ja. En uh, wat, heeft nee. hij de, wat heeft hij er toen van gemaakt? Nou, het eerste beginstuk van, uh, ik had het koud en dan heel hoog, nou ja, dat, uh, dat, ja dan zit je in een auto en dan ja. rijd je dus ergens in België en nou, dan schrik je je weesloos, je, ja, je verwachtte niet dat die dat, ik verwachtte niet dat hij dat, ik niet dat ging doen. Nee. Je had erbij moeten zijn, denk ik. Ja. Ja. Nou ja, en jij ja, ziet me wel, ja. ja, ja maar, maar ik snap de ik snap herinnering aan het nummer en ik, ik zit toch even bij jullie hier in de auto, ik zat even bij uh, Hinderlijk op Schoot, heel hygiënisch overigens en ik beleefde het even met je mee, dus ik vond het toch leuk. Dat is wel, Dankjewel. Dag Mariska. Dank je. Hoi, hoi. Dood out nu, don't speak. You ja! <laughs> we to be together. Every day. Nee, je denkt dat we jou gewoon vrolijk thuis opbellen? Is nog een I'll leuk wait. gesprek. Nee, hey, dat is op de radio. Ik really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be. De zegt, deze heb ik geplaybackt op school tijdens de verjaardag van de meester. Ivo Verburg zegt, ik had een hardcore remix gemaakt en nu vind ik dit ook leuker geworden. En Edgard Mostert zegt, wekenlang op zaterdag vlak voor zessen zat ik stijf aan de radio met een vers cassettebandje om de nummer in de mega top 50 een beetje clean te kunnen tapen. Ja, want die Bart die snapte er niks van dat don't speak, he. die bleef maar lullen. No doubt. Je mag naar die film van Metallica en als ik jou maar een beetje goed heb verstaan... dan is er een soort mix tussen een speelfilm en een live optreden. Ja, en dan allemaal in 3D. En ook nog eens in 3D, dus als je het van heel dichtbij wil beleven dan kan dat. Moet je even het volgende nummer van Metallica thuisbrengen om welke klassieken van Metallica gaat dit. Ik denk dat ik hem al weet, nu al. Neverland. Zouden ze nou gezongen hebben over dat land, uh, goed van uh, Michael Jackson heet, toch? Ik denk het? Nou ja, nou ja, goed. Gaan we het straks wel over hebben met de fans van de Metallica. Eerst nummer 26 in de 90s request requestlijst. Die is voor de Guano Apes en heet Open Your Eyes. As I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life and realize there's nothing left Cause I've been blasting and laughing so long that Even my mama thinks that my mind is gone But I ain't never crossed a man that didn't deserve it me be treated like a punk, you know that's unheard of You better watch how you're talking, and where you're walking Or you and your homies might be lying and chalk I really hate to trip, but I gotta low As they croak, I see myself in the pistol smoke Fool, I'm the kind of G, the little homies wanna be like On my knees in the night, saying prayers in the street line been <laughs> most Got the situation, they got me facing I can't live a normal life I was raised by the shit So I gotta be down with the hood team Too much television watching Got me chasing dreams I'm an educated fool with money on my mind Got my tin in my hand and a green in my eye I'm a locked out gangster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 Lekker. Colio Gangsters Paradise van 33 naar 25. Uh, Rihanna Kramer heeft gelijk. Het is uh, van haar held uh, Stevie Wonder, maar daar komt ze wat later achter. Maar die had er ook een andere titel op geplakt. Bij hem heette het. Pastime Paradise. En bij Colio heette het Gangsta Paradise. En komen uit een of andere film. Die misschien ook wel zo heet. Nee, is niet waar. Nee, uh, wat Tof, ja dat is een goede hoor. Ja, lerares, ja, ja. Moeilijke jongens op school. Lastige types allemaal. Maar het eindigde goed. liedje was goed, film en ja. show. Komen op terug, eerst een verkeersinformatie. Dus, ik heb een beetje een spookrijders uh, gevoeld, jullie ook. <laughs> Hoi. Nee, nee, nee, geen spookrijders oh. nu. Oké, okay. Hoe is het afgelopen met de spookrijder van uh, vorig het, uur? Nou, die, die, is, uh, die had zich vergist bij de werkzaamheden op uh, de Afstaardijk. En uh, ja, Het gevaar is lang geweken, maar het uh, was gewoon een vergissing. Want er staan pionnetjes op de Afzatdijk en ze moeten... Uh, ja, ze gaan. Ja, er is daar hey, van alles aan de hand. En daar heb ik Alanis Morissette voor onderbroken voor deze mede. Ja. Okay. <lacht> nou, misschien heeft, heeft Alanis uh, wel een ongeluk voorkomen. Je weet Dat niet. is waar, mooi gezegd. En waar staan de rest uh, van de files? Uh, er staan er uh, zeven. Nou, van een echte avondspits is er nog geen sprake. Uh, de meeste files zijn door ongelukken of door spoedreparaties. Uh, de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag staat tussen uh, Zoetewoudendorp en het knooppunt Prins Klauw plein 2 kilometer door een ongeluk. Er is één reis ook dicht. En op de A27 Breda Utrecht staat bij Gorkum 2 kilometer. En datzelfde geldt voor de A58 Breda Eindhoven. Tussen het Knoppen de Baars en Moergestel. Dankjewel. Hoi. Dangerous Minds. Dat was de naam van de film. We zijn eruit. Um, even kijken. Renata. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Ik ga nog een keer het fragment laten horen. Want dat heb ik zo geleerd dat dat moet. Dat is handig in volgorde. Dan ben je een professional. Bam, bam. Neverland! Welk nummer is dat volgens jou van Metallica en ik start het alvast in, mocht je een ander willen noemen, let dan op wat ik nee. instart. Ja, dat wordt zeker decent Ben, ligt ja, dat. Ja, dat is helemaal goed Renate. Ja. Ja. Nou, jij zit straks, straks dichtbij de jongens van Metallica en bij Jelmer. Ze zitten bij jou op school oh, zelfs. Ja, wat, ja. Ja. In 3D. Krijg ik zo'n lelijk 3D-brilletje erbij? Ja, ja zeker. Heel oh, 90's. Maakt zelf de mooiste vrouw lelijk. Ja. Zie daar, Renate. Dankjewel. Ja, dankjewel. En een jullie fijne Hoi, hoi. Joestalde, doeg. En natuurlijk staan ze er ook in in deze lijst. Ze horen er ook in op nummer 24. Geweldige nummer 1, Hier is Metallica. Michael heeft bij zijn playlistje gezet. Vroeger dacht ik dat het takkenherrie was. Maar nu kan ik me niet meer voorstellen dat dit uh, takkenherrie was. Dit is gewoon topmuziek. En ik ben geneigd het met de mensen te zijn. Nummer 24, Enter Samman van Metallica. Op nummer 23, de eerste nummer 1 in Nederland voor R.E.M. Losing My Religion. Oh, life is Tot alarmschijf gekozen. Doe dat daar nou niet erop. In die 90 19? Dat de baas het eigenlijk niet uit dat aangezet heeft. Yeah. RM Losing My Religion op nummer 23. 23. Cranberries of cranberries, zoals Janme Gus en Klo zegt. En Zombie staat op nummer 22. Hier heb ik erg naar uitgekeken. De nummer 21. Nummer 31, hè, vorige keer. Dus die is gewoon gestegen. The Beastie Boys. En Melissa Awant had hem ook op het playlistje staan. Sabotage. de Beastie Boys en Sabotage sluiten we voorlopig even af met 20 om daarna genadeloos terug te komen met de top 19 bij Koen en Sander. Het is 20 Wendy zegt soms werd ik verliefd van het nummer soms depressief maar ik blijf het mooi vinden de Goo Goo Dolls en Iris graag tot vanavond 10 uur I give up forever to touch you cause I know that you feel me somehow. you're the closest to heaven that Tijd, dat wel. Maar laten we dan toch nog op zijn minst even Sander Landi gaan feliciteren. schijnt jarig te zijn. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteer, gefeliciteer, gefeliciteer, gefeliciteer, gefeliciteer, gefeliciteer. Maar zonder deze felicitatie waren we precies op tijd geweest. 3M.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 de beste films. Ultieme topsport. Op elk moment bij jou thuis. Probeer nu Film 1 en Sport 1 samen. Drie maanden voor maar 57 per maand. Ga naar film1sport1.nl en regel het direct. Film 1 en Sport 1. Liefde voor film, passie voor sport. 249 euro? 249 euro? Jij hier? Bij de Volkswagen dealer? Ja.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 Morgen om half negen op Nederland 3. Avro's top op 3. Met? Met, met live, Stromai en een speciaal duet van Michael Vrins en Douwe Bob. Ik bespreek met jou de nieuwste releases. Neem een duik in mijn platenkast en vlieg door de mega top 50. Morgen om half negen op Nederland 3. Avro's top op 3. Begin de dag goed. Begin met een ontbijt met minder suiker. Neem aardbeienbeleg, hagelslag of ontbijtkoek van cereal. Verrukkelijk lekker en tot 93% minder suikers. Dus goed voor je lijf. En als je dan ook nog een foto van je ontbijtje inzendt op cereal.nl, dan maak je meteen kans op een boerderij-spa voor wen-arrangement voor twee personen. Cereal 1-0 Goedheid. Je hypotheek. Soms vraag je je af, hoe zit het? Hoe sta ik ervoor? Daarom heeft ING hypotheekhulp. Met bijvoorbeeld de hypotheekstresstest. Een hulpmiddel om te kijken of je hypotheek extra aandacht nodig heeft. Kijk op ing.nl slash hypotheekstresstest. Oranje is je thuisvuur. Oranje is ING. Hey. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB... hebben het allemaal wel eens... Iets klopt er niet aan je auto. Gelukkig kunnen we nu ook bij Twijfel de Wegenwacht bellen. Ze geven advies. En als het nodig is, komen ze naar je toe. Dat is nieuw. Neem daarom net als wij bij Wegenwacht Service. Nu ook advies bij Twijfelgevallen. Wauw! Bespaar direct bij PhoneHouse. Met een Vodafone sim only abonnement voor maar 15 euro per maand. Alleen bij PhoneHouse ontvang je daarnaast ook nog tot 100 euro korting... op één van de losse Samsung Galaxy smartphones. Ga naar de winkel of kijk op phonehouse.nl. Wegenwacht Nederland Standaard. Voor 95 euro per jaar. Dat is nog geen 8 euro per maand. Sluit nu af en krijg de rest van dit jaar gratis. Ga naar anwb.nl slash wegenwacht. Ik ben Guy de Wilde.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 Bij Adlon Carly's zijn we continu bezig met de vraag of mobiliteit slimmer en efficiënter kan. Neem nou Witteveen Infra. Ruim 1000 medewerkers, veel auto's die overdag stilstaan en de wens om milieuvriendelijker te zijn. Wat ons betreft zijn zuinig